5 uur. Dit is Maud Schreurs met het Sennuasch-Fournaal. Hij sluit niet uit dat de partij bereid is alsnog aan te schrijven. zei hij in Kamerbreed op Radio 1. Partijleider Asscher bleef er gisteren bij... dat regeren voor zijn partij totaal niet aan de orde is. Van Balen zegt dat de oppositie voor de PvdA ook niet aantrekkelijk is... omdat ze dan de kleinste linkse oppositiepartij wordt. T66-leider Pechtold herhaalde vandaag... dat hij geen kabinet wil met de ChristenUnie maar een stabiel kabinet dat progressief en conservatief verbindt. De Verenigde Staten beslissen volgende week... of ze mee blijven doen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dat heeft president Trump getwitterd na afloop van de G7-top op Sicilië. Het klimaat was een van de agendapunten... die de leiders van de zeven belangrijkste industrielanden met elkaar hebben besproken. Trump is de enige van de zeven die niet ziet in de klimaatafspraken en noemde tijdens een verkiezingscampagne de opwarming van de aarde een Chinees verzinsel. De Duitse bondskanselier Merkel sprak na het overleg van een moeizame discussie. De kans op een terreuraanslag in Groot-Brittannië is iets afgenomen... en daarom wordt het dreigingsniveau verlaagd naar het op één na hoogste niveau. De militairen verdwijnen uit het straatbeeld, zo heeft premier May bekendgemaakt. Het onderzoek naar de aanslag in Manchester, waarbij maandag 22 mensen om het leven kwamen is nog steeds in volle gang. Vandaag zijn opnieuw twee verdachten opgepakt. In totaal zitten nu elf mensen vast... onder wie de vader en twee broers van de zelfmoordterrorist. Het weer veel zon, maar vanuit het zuiden ook wat wolken... maximaal tussen 28 en 33 graden. Vanavond kan lokaal een bij ontstaan. Morgen periode met zon en het wordt tussen 23 en 30 graden. In het oosten en zuidoosten is later kans op onweer.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 Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat al de hele dag file tussen Naarden en Knap muidenberg Vijf kilometer zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 Almere Utrecht tussen Almere en Huis twintig minuten op onthoud. Op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort in beide richtingen een flinke file bij Amersfoort-Vathorst door een ongeluk. In beide richtingen is de linker rijstrook dicht. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Oegstgeest en Leiden een half uur vertraging door de afsluiting van de A4.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 dat was het dan. Stephanie Smiles. En ik zou zeggen allemaal een hele goede middag Hier is hij weer ondergetekende Fred. Hij bij ZFM Entertainment for You op die 104.5 op de kabel. En natuurlijk op die 106.9 in de Vrije ether. En ja, ik ga nog even een plaatje draaien. We hebben natuurlijk de gast, Ray Smit. En daar gaan we dadelijk eventjes over hebben. De zonnestralen, nou die zijn er hoor. Wat een mooie tijd, gevonden in een la. Ik was hem even kwijt. We waren nog zo jong toen, net uit de pubertijd. Je was mijn eerste liefde, vlinders in mijn buik. Een mooie bos met rozen, die ik dan weer even ruik. De toekomst was daar, één met elkaar. Ik heb je duizend keer gezegd dat jij de waarde was voor mij. En dat ik mijn leven lang wil pronken met jou dan aan mijn zij. En oneindig van je houden, dat gevoel maakt mij zo blij. Maakt mij zo blij. Oneindig veel en voor altijd. Een vrouw die mij steeds weer verleidt. Een vrouw met kracht.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 je nooit gekregen. Ja, dat was dan. Ja, Daisy Talens. En uh, ja, laaien lichten. De Entertainment for You. Zaterdaggast. Ja, en dat is natuurlijk Ray Smit. Ik zou zeggen, Ray, een hele goede middag hier in de studio van uh, ZFM in Zandvoort. Dankjewel. Ja, uh, ja, vertel eventjes voor de luisteraars thuis uh, ja, wie je eigenlijk bent. En waar je vandaan komt, wat je doet. En uh, ja, of je nog meer doet als, als alleen zingen. Uh, ja, ik, ik, ik werk gewoon nog drie dagen in, in de week. En dat doe ik sinds uh, een jaar of. 15, omdat het in de muziek een beetje druk is. Ja. Dus ik zit eigenlijk al heel lang in de muziek. Alleen niet het Nederlandstalige gebied. Nee, ik, nee. Dus uh, ik, ik loop al wat jaartjes mee. Ik ben ooit begonnen vroeger, een jaar of 18, 17, 18, toen zat ik in bandjes in Friesland. Want daar woonde ik toen de tijd. En uh, ik, ik heb een hele goede band gezeten toen de tijd. En we hebben veel voorprogramma's gedaan in de feesttenten toen. Voor uh, Powerplay, Time Bandits, uh, Herman Brood en his Wild Run, nou. Al dat soort bandjes. Ja. In die tijd moet je een beetje denken, Masada was het ja. Toen. Nou, dat, nou ja, dat was vroeger, uh, dan ga ja. je terug naar de jaren zeven. Ja. Ja, ja, maar <laughs> ja, toen, toen, toen ja. start het wel allemaal ja, een beetje ja. met mij. Met de bandjes en muziek. En, uh, ja, zo langzamerhand uh, druppelt dat een beetje door. Dan, uh, met werken uh, en de gezin, dan ben je er even uit. En dan... Van 15 jaar geleden ben ik solo begonnen weer. Ja. Ja, dus je bent ja. er eigenlijk uh, tussenpozes tussenuit geweest. Ja, ja, ja. ja. Zonnestralen, ja. Uh, je, je bent dus begonnen <laughs> met, met Nederlandstalig uh, te ja. gaan zingen. Uh, ja. Wat zong je ervoor? Uh, heel veel Engelstalig. Uh, en dan moet je denken aan de jaren 70, 80. Uh, soms wat oude rock'n'roll van de Little Richard en dat soort dingen. Maar uh, ook heel veel Indonesisch en Moluks op uh, hele grote Moluks en Indonesische pasamalams en evenementen door het hele land. Oké. Okay. Nou ja. Ja, ja, dat is lekker. Ja. Even, daar, ja. daar dus uh, ook een Ja, Dat is jouw ja, nee, helemaal ja. bekend, natuurlijk. En, en, en ik, nou, ik kan met eerlijkheid zeggen, ik heb al zes keer in Ahoy gestaan. Maar okay. wel met een pasamalam. <laughs> uh, dat, maakt, dat maakt niet uit hoor. Nee. Je, bent, je hebt er gestaan. Ja, daarom. Hey, uh, hoe is eigenlijk zonnestralen? Hoe is het uh, een beetje tot stand gekomen? Dan uh, vraag ik me af. Nou, mijn vrouw die, die vindt Nederlandstalig heel erg leuk. Die André Hazes en, en, en Marco Borsato. En die heeft altijd al tegen mij gezegd... joh, ga nou eens wat Nederlands erbij doen. En ik heb het wel eens gedaan in het verleden op verzoek... als weer bij een trouwerij, als mensen ja. zeiden: nou, we zijn gek van dat nummer, kun je dat nummer doen? Nou ja, dan gaan we dat doen. Maar uh, op een gegeven moment afgelopen jaar, volgens mij in de zomer... toen hadden we zoiets van, nou weet je, laten we eens kijken... of er een mogelijkheid is om Nederlandstalig uh, te gaan doen. Maar toen ben ik een beetje gaan googlen en toen kwam ik op zoveel verschillende zangers en zangeressen. En toen dacht ik echt van, ja, kan ik daar nog tussen komen? Op een mm, van video? Ja, wel als je een ja. eigen, eigen productie <laughs> hebt, inderdaad. En, ja, uh, ja. Ja. En, en, toen, en ik had een jaar daarvoor heb ik meegedaan in een videoclip van een, een Indonesische uh, artiest. En daar was toevallig, Laurens van Wessel was daar. Ja. En dat is de man tegenwoordig achter uh, Frans Bauer. Ja, klopt. En uh, ik, toen dacht ik zo van, ja, je laat, laat ik eens een belletje wagen aan die jonge man van... Uh, uh, ja, ...als even kijken wat, wat de mogelijkheden zijn. Ja. Dus ik heb hem gebeld en hij uh, was enthousiast. Hij zei, nou, kom langs, dan kijken we eens even wat we kunnen doen. En toen kwamen we eigenlijk, nou ja, zullen we dan beginnen met een cover? Uh, een, een Engelstalig nummer had ik uit 1970 uitgekozen. En hij zei, laten we daar eens een Nederlandstalig nummer van maken... ...en dan gaan we eens even kijken wat het gaat doen. Ja. Dus toen hebben we hebben dat nummer gemaakt en toen ben ik thuis gaan, gaan schrijven... ...en ik heb de tekst gemaakt... En uh, dat is eigenlijk dit nummer geworden. En, en toen zei ik tegen hem... Ik zei, en nu? Wat gaan we nu doen? Hij zegt, nou, ik ken wel iemand van een platenlabel. En uh, weet je wat? Wacht maar af. Ik, ik stuur hem even door. Hij stuurde hem op naar uh, Rood Hit Blauw. Naar Ronald Vries." Ja, ja, ja. En die was dol enthousiast. En uh, die zegt van, kom, uh, kom een keertje praten. Dus dat ben ik gaan doen. En toen zegt hij van, uh, ik wil hem eigenlijk wel, wel gaan uitbrengen. Dus toen 19 april is hij uitgekomen. Nou, nou, mooi. Dus dit was echt, uh, echt... Was zoveel mazzel. Ik denk, ja, nou ja, dat het. Dat moet je toch een klein beetje hebben dan. Een beetje tussenkomen. Ja, Ja, nou, ik denk dat we hem eventjes um, ter gehoor moeten uh, gaan brengen. Nou ja, ik denk dat mensen heel vrolijk worden. Helemaal met deze temperaturen. Ja toch? Ja. Zonnestralen, Ray Smit. Ben ik uiteindelijk voorgeschrift hey! Was op vakantie na de zon In dat mooie Spaanse land Lekker genieten van de zee Op dat warme witte strand Daar bij dat tijntje op de hoek Zag ik jou die eerste dag Je mooie haar en jouw gezicht met die betoverende lach hey, Zoe stralen, stralen, die mooie lach op jouw gezicht ben ik uiteindelijk voor Ben ik uiteindelijk voorgeschreven? Het werd een hele mooie tijd. We deelden alles met elkaar. Werden verliefd, we maakten plannen en we voelden ons een paar. Maar na drie weken kwam een einde aan die hele mooie tijd. Toch blijf jij in mijn gedachten een zomerlid zonder spijt. Ben ik uiteindelijk voor geschrikt? Zonne-stralen, Zonne-stralen, Zonne-stralen, Zonne-stralen, Zonne-stralen, Zonne-stralen, Zonne-stralen, die mooie lach op jouw gezicht. Ben ik uiteindelijk voor Over gelogen, ja. hè? Ja, zonnestralen, heerlijke hit. Heerlijk, hè? Ja, he? ja. ja klinken vrolijk en ja, zeker met deze temperaturen hier buiten op het strand van Zandvoort het Moet helemaal goed komen. Ja, ik ben er ook super blij mee, hoor, met dit nummer. Ik, Echt, weet, uh... ik, ik, ik weet niet of je vrouw legt te luisteren op het strand, maar. Ja, ze gaan, ze gaan luisteren ja, en er zijn er meer die meeluisteren, want ik heb aardig wat volgers inmiddels. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Hé, hey, maar uh... Ja, ben jij eigenlijk al bezig stiekem met, met, met een volgend ja, uh, ja, ja, ja, singeltje? Ja, want uh, ik, ik hou van een beetje vooruitwerken en dat we de spulletjes klaar hebben. Want ja. uh, ik ben in, in maart weer naar Spanje geweest, want daar treed ik ook regelmatig op. En daar hebben we de tweede clip opgenomen. De eerste clip van, deze, van dit uh, nummer is ook in Spanje opgenomen. En uh, ja, dus de single en de clip die liggen op de plank en die komen de tweede week van augustus uit. Ja. Oké, okay. en is dat uh, in verband met de uh, Hollandse reizen en dat soort dingen? Of, uh, uh, nee, nee, uh, nee, nee. Is nee. dat, is dat is, gewoon uh, echt uh, dat op uh, eigen houtje? Nou ja, ik, ik uh, kom regelmatig uh, op de Costa Blanca. Ja. Ik ken inmiddels heel wat mensen daar. En daar wonen heel veel Nederlanders, 154.000. Ja. Ja, en heel veel Indische mensen die overwinteren daar. Ja. Dus, nou, uh, ook een heleboel Nederlanders. Hoor. Ja, heel, ja, heel veel oh. Nederlanders. Ja, 154.000 <laughs> Nederlanders wonen alleen aan de Costa Blanca. Ja, ja, ja, ja. Dus eigen radiostation, ja. uh, noem maar op. Ja. En uh, ja, omdat je daar dan een aantal keren komt op de Hollandse festivals, uh, waar ik mijn optredens doe. Ja dan ben je regelmatig in Spanje. En dan is het makkelijk om daar ja. je, je videoclip op te ja. nemen natuurlijk. In, in principe kunnen ze ons ook ontvangen nu in Spanje. Ja, dus, ja. In Overal, ja maar dat is het mooie van dat het, is het mooie tevoren, van, ja. van, van, van internet natuurlijk. Ja. Ja, daar zijn we gewoon eh, vanuit Zandvoort gewoon te ontvangen. Dus nou, heerlijk, we toch? We lekker, <tie> lekker mee luisteren. Ja, als het goed is, dan zitten er ook mensen, even kijken, in Canada en Amerika ook. Dat zijn Nederlandse ja. mensen die er wonen. Klopt. En die, eh, ja, die luisteren eigenlijk altijd eh, naar mijn programma's morgens. Kijken. Tenminste, ja. voor hun, morgens naartoe. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, dus die zijn net wakker zitten lekker aan de koffie. En dan luisteren ze dus naar uh, ja, mijn uh, avond-middagprogramma. Ja, nou, heerlijk. Dus... Dus daar word je ook nog beluisterd. Ja, daar word ik ook <laughs> beluisterd. En eh, daar heb ik ook mijn optredens. En inmiddels mijn achterban daar. En, ja. en uh, nou ja, over de tweede single, hè? Die. die uh, die is geschreven door Frans Bauer. Daar hadden we het net over. Nee, ik, zeg niks. ik zeg niks. En uh, ja, die is samen met Laurens, hebben ze mijn, mijn tweede single gemaakt. Want ik wilde eigenlijk niet weer een koffer. Ik vind, weet je, de eerste een koffer oké. Okay, om er een beetje in te komen. Maar ik wilde toch wel een beetje naar eigen nummers gaan werken. Een beetje in de stijl van zonnestralen. Ja, nou, wie je schrijft ook echt alles zelf? Of, uh? Uh, ik, nou, ik schrijf wel uh, nummers. Uh, maar ja, deze, de tweede single die is dan gemaakt door Frans en door Laurens samen. Ja, oké. Okay. Nou, ik denk... Ja. Ja, nee, maar daar moeten we nog even op wachten. Natuurlijk. Ja, Het tipje van de sluier wou ik vragen, maar dat... Uh, nou, dat, uh, it, it, it is het, okay, het is ondeugend. Laat het zo zeggen. Het is ondeugend. Ik denk dat ik even een plaatje heb gedraaid. Ja. ja, we hadden het er net al over. Masada uit de uit, uit, vervlogen tijden. Ja, heerlijk. Uh, Sayang-e. Oh, nou, die, ja. ja, ja, ja, die gaan we draaien. Heerlijk. komt die Masada in Sayang-e. Ja. Top. <laughs> nou, was die dan Massade en Sajang-E uit ja, begin jaren 70. Ja, ja jou, jou ook bekend natuurlijk. Ja, ik, zeker ik, weten, ja. En ik denk dat is... we een beetje rond dezelfde leeftijd zitten, Heb ik ja. vermoeden. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik ga uh, het niet uh, zeggen, maar... <laughs> ik zeg het ook niet. <laughs> nee, maar superleuk. En, en Massade treedt nog steeds heel veel op. En dat is gewoon leuk om te horen. En ik sta regelmatig met hun op het podium. Dus superleuke jongens. Ja. ja. ja. Hey. Ja. en... Ja, Hoe ziet jouw toekomst er eigenlijk een beetje uit? Wat, wat, wat zijn je plannen eigenlijk? Wat wil je met de muziek? Ja, nou weet je, voor mij is dit... Uh, kijk, ik doe natuurlijk mijn Engelstalige muziek en mijn optredens... en mijn Indonesische op de pasamalams en evenementen. En, en ik wilde dit gewoon proberen om te kijken of, of, ja, of me dit lukt... en of mensen het leuk vinden. Ja. Want als mensen op een gegeven moment zeggen... Van, ja, er komt er weer een bij en, en wat, wat moeten we ermee... En dan houdt het al heel snel op natuurlijk. Maar ik wil gewoon kijken, een jaartje... We gaan drie singles gaan we eerst uitbrengen. En dan kijken we wat het gaat doen. En of mensen Ray Smit ook in de, in, de, in de witte wereld leuk ja, vinden. Ja, zeg maar. ja, ja. <laughs> kijken kijk of het in de, in de lijst komt. laten we het zo zeggen. Ja, en ik uh, moet zeggen, ik mag niet klagen nu. Hè. Nou ja. Als ik zie hoe het nu loopt met mijn clip... En, en Met het singeltje en hoeveel het gedeeld wordt en hoeveel mensen het al kennen. Ja, en ja. al die radios. Dus ook, uh, ook TV Oranje of ben je ja, jij TV, niet, ja TV Oranje, oh, daar sta ik. Uh, nou ja, hij wordt bijna elke dag komt een keertje langs. Want er zijn okay. echt veel mensen die daar dus kijken. Dat wist ik dus niet. Hè, want ik kende TV Oranje niet. Ja, nee, er zijn inderdaad. Ja. Uh, ja. En, en TV Oranje is ook over de hele wereld. Ja, ja ze zijn natuurlijk heel klein begonnen. Dat, ja. heb ik, dat heb ik nog een beetje mee kunnen maken. Oké. Okay. Uh, uh, ja. Dat is maar, eigenlijk een beetje uitgegroeid door verschillende ja. radiostations die erbij gekomen zijn. En uh, ja, uh, eigenlijk een beetje pushen, pluggen en, uh, ja. en uh, noem maar op. Ja, maar ik denk dat, ja. dat met name artiesten zoals ik en de mensen die al uh, Nederlands talig doen, die daar super blij mee zijn. Want ja, het wordt natuurlijk niet door de hele grote maatschappijen opgepakt, hè, door de nee, grote zenders. Nee, nee, nee, nee. En het is juist goed dat een tv Oranje daartussen ja. zit, want dat hoor je ook van de wat grote artiesten. Dat zijn ook begonnen daar. Ja. Ja, maar ja, iedereen, iedereen begint natuurlijk uh, ja. klein. En, ja. En, en, ja, kijk, als je, als je net zoals Frans Bouwen en dergelijke, uh, Michael Bazzato, ja, uh, ja je, je, moet, je moet een beetje de gunfactor hebben. Is ook zo, is ook zo, ja, ja. klopt. Dus dat, uh, ja. Maar wie weet, wie weet. Ja, wie ja, weet, heb ik uh, dat. Ja, ja, wie weet, inderdaad. <laughs> we gaan een plaatje draaien van uh, Wesley Meurs, ik weet niet of je die ken. Uh, de naam niet, maar misschien het liedje wel. Okay, dan gaan we hem draaien. Luister maar.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 Ja, dat was hij dan. Wesley Mercy hier op die 106.9. Mijn naam is de Fred en uh, dat allemaal bij ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u. En natuurlijk ook op die 104.5 op de kabel. En natuurlijk uh, ja, 24 uur per dag op de tv hier in Zandvoort. En ja, Ray is er nog steeds. Ray Smit. En uh, ja, de gast hier in de studio. Wat een gezelligheid, hè? Ja, zo een beetje gezellige muziek. Ja, jammer dat we eigenlijk uh, niet, niet meer van je hebben. Nee, zeg maar ja, ik, uh, dat, uh, dat uh, gaat allemaal komen in de toekomst ja, natuurlijk. Jawel, ja. jawel. Ik, ik ga zo nog wel eventjes spitten op, uh, ja, je, op, op de andere zender. Uh, dus, ja, ja. <laughs> spit, spit maar een eind weg. Er staat er genoeg op YouTube. <laughs> ja, maar dat bedoel ik. Dan zeg ik, andere zender. <laughs> Nee, ja. maar weet je, ik vind het al, al superleuk dat, dat ik nu bij, uh, bij al die radiocenters langs mag. Ja. En, en ook heel veel telefonisch. En, en wat me opvalt is wel dat, dat uh, de radiomakers, en dat had ik laatst in Leeuwarden ook, dat mensen zo enthousiast zijn. En dankzij die mensen uh, krijgen de artiesten dus een kans. Hè? Want ja. die, die mensen, die, als ik dat hoor ook, hoe ze met hart en ziel bezig zijn om programma's in, uh, in elkaar te zetten... Ja. En, en gewoon te zorgen dat artiesten een podium krijgen. Want ja. dat hebben ze gewoon nou, ja. nodig. Ja, dus, ik, bedoel, zo, ik bedoel, dat is belangrijk. Ja. Ja. Ik bedoel, ja, je hebt elkaar nodig en zo ja. is het. Ja, ik bedoel, de radio heeft muziek nodig. En ja, de artiest heeft radio nodig. En, ja, zo gaan we ook zo met, helpen we met, elkaar. Met, met, met de social media om. Uh, ja, klopt. Ik ja. ben echt blij dat de social media tegenwoordig zo is. Hè? Want tien ja. jaar geleden of vijftien jaar geleden kon je het eigenlijk niet, niet indenken dat het op deze manier ging werken. Nee, dat niet. Maar mm, ja, da en daardoor ben ik wel bang dat eigenlijk alles een beetje, eh, waar we het net over hadden, dat, ja. vijvertje, dat, dat vijvertje nu een ja, beetje dat klopt, vol gaat uh, raken. Ja. Ja. ja En dan, eh, ja, dan eigenlijk, eigenlijk moet je dan hopen op de gunfactor. Ja, de gunfactor. Ja, en en ja. ik denk dat je als artiest wel, wel iets meer inspanning mag gaan doen op een gegeven moment qua kwaliteit. En ja, qua ja, clipje wat ja, je erbij ja, he, af het over hadden, dat hadden. Dat je een goed uh, product neerzet ja. en dat een platenlabel op een gegeven moment zegt van nou dit kunnen we uitbrengen en dit niet. Ja. Misschien hè, dat ze daarover moeten gaan nadenken op een gegeven moment. Nee, ja, dat uh, ja. ben, ben ik helemaal met je eens. Ik ga een plaatje draaien van Ali B en uh, Kenny B en ja, Brace. Ja. Let's go.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 Stel dat we hier vanavond nog vertrekken met elkaar Dan ben ik heel de nacht bij je bereik Dan kan ik 24 7 genieten van een vrouw Kenny B en Brace, nou ja, deze, deze is wel bekend bij jou, ja, ook, denk ik. Ja, ja, ja, ja. ik ik, bedoel, hey, uh, ik ja. heb vier kinderen in de leeftijd van 14 tot 21. Dus je kunt nagaan wat de Belgische Dan is. Er waren een heleboel bekend. <lacht> <lacht> ik weet er alles van. <lacht> hey, um, ja, eigenlijk, uh, eigenlijk uh, is mij nog de vraag: van ja, uh, je gaat wat zingers opnemen. Ja, klopt. Nou, dat is in ieder geval de planning. Ja, um, wil je eigenlijk Nederlands blijven zingen dan? Ja, weet je, het hangt er wel een klein beetje vanaf of mensen het leuk gaan vinden. Want als, als, ik, als ik al heel snel merk dat er geen afzetmarkt is... en dat mensen er niet op zitten te wachten op nog iemand... dan, dan heeft het weinig zin, denk ik. Maar ik, ik denk, als ik nu met zonnestralen kijk... en ik kom helemaal bleu en nieuw... Hè, kom ik in die Nederlandse scene binnen. En als ik al zie hoe het loopt... en de views van mijn clipje, hoe, het, hoe de downloads zijn... En hoe het gedeeld wordt en hoe vrolijk mensen... Mensen hebben het alles ringtoon op telefoons. Ja. En dan denk ik van ja, uh, in, in een dorp bij ons naast Amersfoort Hoogland... gaan ze al met de Big Band gaan ze het nummer doen. Ja. Weet je? Uh, nou, en dan denk is, ik van ja, er is wel markt voor. Mensen ja. vinden het leuk en het, het weer is er nu na natuurlijk. Ja, en het is ook leuk om, uh, om je eigen nummer daar uh, ja. te horen spelen. Natuurlijk. Ja, dat is superleuk. Het ja. is gewoon een eer dat mensen zeggen mogen we, mogen we het nummer doen... En ik heb nu laatst in Beverwijk, heb ik het live gedaan, heb ik uh, het Alkmaar Showballet van uh, Karin Heesbeen uh, bij me gehad. En die, hebben, die meiden hebben gezellig bij me gedanst. En binnenkort in, in juni heb ik dan in, in Zeist een groot optreden. En daar heb ik weer daar uh, zit vanuit dus Amersfoort, komt, komt ook weer een showballet bij. Okay. Dus we maken er gewoon een leuke show van, want daar hou ik van. Een beetje het uh, uh, eigenlijk ja. over die dame in die clip. Ja, ik, in mijn clip, dames en heren, Zonnestralen, daar zit een hele leuke dame in. En ja. iedereen vraagt, is dat je vrouw? Of, en, en de mensen die mijn vrouw kennen, ja, zeggen, waarom is... speelt je vrouw er niet mee? En mag je zomaar met die mevrouw over het strand lopen? Dus, dus het is er niet? Nee, het oh, okay. is er niet. Nee. Ik, weet wel, ik weet wel dat ze nu lekker op het strand leggen hier in Zandvoort. Klopt, met een van mijn dochters, ja. ja. Die heb ik even afgezet. Gewoon, eh, hè? Welke welke Ga nog even een plaatje draaien. Die en Elvis Crespo en een Bailider. For you When I see my baby. She's much too nice to read She doesn't need improvement. She's my... dat was hij dan. Eentje uit de jaren zestig uit de oude doos. En uh, Johnny Tillotson en uh, Poetry in Motion. Ja, jou ook wel bekend natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En toch hou ik ook van die muziek uit die tijd. Ja, ja, ik, uh, ja ik, ik hou er ook uh, heel erg van, ja. laat ik het zo zeggen. Uh, we hebben het er net al een beetje over gehad. Elvis Presley en dergelijke. Uh, ja. Uh, Bill, Bill Haley en the Comets. Uh, uh, Little Richard. Uh, Little Richard. Yeah. Uh, Richie Fallons. Uh, ja. ja. Noem maar op. Heerlijk. Er zijn heerlijk. er zoveel. En herkenbaar gewoon. <laughs> en herkenbaar, gewoon, herkenbaar ik inderdaad. En, en Allemaal, en eigen, ja, allemaal ja. eigen geluid inderdaad. Ja, en, en, ja. Eigen muziekstijl. Heerlijk. Ja. Ik vind het heerlijk als ik, als ik zo thuis ben ook. Om, om dat soort muziek. En dan komt mijn zoon en dan zegt hij. Even andere muziek pa. Even. <laughs> even. Uh, uh, wat hebben we <laughs> tegenwoordig. <laughs> Stef special. <laughs> oh. Ken je deze zegt hij ja, dan. Ja, ja, ja. zeg, nee, dat ken ik niet. <laughs> nou ja. Ja, dat had je natuurlijk destijds met de, met de, met de house-muziek ook. Er ja, kwamen een heleboel geluiden uit de jaren zestig, werd er ingemaakt. ja, ja. ja en, en dan dacht je van, hé, hey, dat is een bekend geluidje. Klopt. klopt. Ja, en dan vroegen, vroegen ze zo van, hoe ken jij dit nummer? Ja. Ja, die geluiden komen uit de jaren zestig. Ja. Wel, nee, dat is nieuw. Nee, nee, dat is helemaal nee, niet nee maar dat, dat, heb je een, dat heb je een hele goeie. Want als je kijkt naar, naar die, die, die hele grote zangeressen uit, uit de Verenigde Staten... die gebruiken nummertjes van de Jacksons van vroeger. Van, noem maar op, weet je. riedeltjes die gebruiken ze gewoon door hun eigen ja, nummers. Ja, ja. Ja, Superleuk natuurlijk. En als wij dan zeggen van, ja, maar die ken ik. Dat is van die en die. Ja, ja, ja. En inderdaad, dan zeggen ze van, nee, dat, is, dat, kan uh, dat kan niet. niet. <laughs> dat is allemaal nieuw. Ja. <laughs> ik, ga te, ik ga een lekker plaatje draaien. Sers is Naceri hij bedoelt erover geen twijfel. Je bent nooit meer dochter achterna. Nou, ik niet hoor. <laughs> Zes is een serie in, uh, ja, geen twijfel. <laughs> je kent het nummer, of niet? De, ik de, ken het nummer, je, uh, uh, ja, maar uh, ik heb drie dochters, dus ik, uh, ik houd me even stil. <laughs> <laughs> dat is het beste. Ik zeg maar niks. Hé, <laughs> ehm. Hey, um, ja, Heb jij eigen site of is het alleen maar social media? Nee, ik heb website www.raysmid.nl. En ik zit op Instagram racemit 61 Weet je gelijk mijn geboortejaar. Ja. En voor de rest Facebook natuurlijk, hè. Ja. En, en dat is zo booming tegenwoordig. Dat is gewoon superleuk om te doen. Ja, en niet, uh, niet uh, dat, dat andere programma wat, uh, met, met gekke bekken trekken en uh, kroontjes en, en uh, noem maar op. Uh, hoe heet dat andere programma? Ja, ik, ik, ik, ik weet het, het is afgebeeld met een geel poppetje. Oh, uh, Snapchat. Maar, ja. Snapchat ja. Ja, nou, ja, ja. ik zit er wel eens op, maar het is, mijn, kids, het meer, mijn kids vinden dat leuker. Ja, okay. Ja, oké. Ja, ja. Dus we vinden jou niet met, uh, nee. met, met kroontjes en uh, dat soort dingen. Uh, nou heel soms als je gaat zoeken op mijn Facebook kom je dan wel eens wat gekke foto's dus tegen. Okay, ik hou van ik gekkigheid. Als je op mijn ja. Facebook kijkt dan zie je wel van een rare maar, vent Maar ben. dat is uh, vanwege je, je dochters die dat doen? Of, uh, nou ik kan zelf ook wel heel gek doen. <laughs> nou, ja, ze zeggen wel eens uh, ja, tegen mij ook van hoe ouder hoe gek. Maar, ja. uh, soms klopt het wel. Ja. Maar dat mag toch? Ja wel, dat vind, ja. vind ik ook. Hé hey. <laughs> Ray hey, ik, uh, ja, tweede uur ga ik sowieso nog uh, jouw nummer aan het einde van dit programma ga ik hem zeker nog een keer draaien. Oh, vind ik superleuk, ja. En, uh, ja, uh, zeker op de, op de Facebook uh, van mij, daar, uh, ja, daar gaan we dus ook nog eventjes uh, de, de clip op zetten Kijk. vanavond. avond. Uh, ja, daar zetten we er nog een fotootje bij maken we ook nog een leuk fotootje. Ja, oh. en Dat komt helemaal goed. Dat word ik weer verwend. Ja, toch? <laughs> en, uh, ja. Dan, dan hoop ik dat, uh, dat je vrouwen en kinderen de foto ook leuk vinden, natuurlijk. Ja, Want natuurlijk. Dan, dan ja. ben ik volgende keer de pinout? Ja, <laughs> hey, um, ja ik, ik heb sowieso lekker een nummertje klaar staan voor je. Uh, ja, wat, wat het in jouw straatje valt. en uh, ja. Michael van de Temptations. Ja, heerlijk. Dus uh, ja, bij deze wil ik uh, deze dus uh, ter afsluiting uh, gaan draaien voor, je, voor jou. En, uh, ja. Bij deze wil ik jou bedanken voor uh, jouw komst hier naar de studio. Heel graag gedaan. Jij ook super bedankt. Ja, dus en, uh, voor de gezelligheid. Ja, sowieso. En uh, ja, we houden je in de gaten. en uh, ja, Elke nieuwe single is natuurlijk welkom. En, uh, Augustus, hè? Sowieso. Sowieso <laughs> ben, je in, tussendoor ben je ook altijd welkom uh, okay, uh, uh, voor een bak koffie. Als je, als je in de buurt bent uh, en je vrouw uh, op strand gedumpt hebt. Ja. <laughs> Kun je altijd nog een bak koffie halen hier Kijk. Hé, <laughs> hey, bedankt. Yes. En uh, tot de Vraag volgende gedaan. ronde. Tot de volgende keer. Okay. Bedankt. Doetjes. night, I turned the radio on for the midnight news. Suddenly, I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say, Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. Forty-two years on this planet, but he'll be here forever. I remember.